Er vielen geen gewonden. De verdachte zou betrokken zijn geweest... bij een schietpartij in de Haagse Molenwijk twee jaar geleden. In Pakistan is Abu Yahya al omgekomen, de tweede man van Al-Qaeda. De Libische scheikundige werd gisteren gedood... bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Volgens Amerika speelde hij een essentiële rol... bij het plan plannen van aanslagen tegen het Westen. Pakistaanse Taliban-leider noemt zijn dood een groot verlies.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 Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Caïro wordt voor de vierde dag op rij geprotesteerd. Duizenden mensen roepen leuzen tegen presidentskandidaat Ahmed Shafik, die premier was onder president Mubarak. Ze vinden dat de Arabische lente is vastgelopen en zijn bang dat Shafik Mubarak uit de gevangenis zal vrijlaten als hij aan de macht komt. Het wordt voor Russen lastiger om te demonstreren. De Duma heeft ingestemd met een wet tegen demonstraties. Daardoor worden boetes voor meedoen aan illegale demonstraties ruim 100 keer zo hoog, omgerekend ruim 7000 euro. De oppositie zegt dat tegenstanders van president Poetin monddood worden gemaakt. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht regen. Ook komende ochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags af en toe zon, het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, een bericht voor treinreizigers tussen Den Haag-Holland-Spoor en Delft moeten reizigers rekening houden met de vertraging van meer dan 60 minuten. Door een aanrijding met een persoon rijden er geen treinen. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. In het dorp waar ik opgroeide lag een voetbalveldje voor het gemeentehuis. En ik was een jaar of zeven, het was Koninginnedag... en we legden de wedstrijd stil. Want op het balkon verscheen een grote man met een ketting. Hij riep, leven de koningin en driemaal hoezee. De toegestroomde menigte, dat moeten er achteraf in werkelijkheid... man of vijftien zijn geweest, riepen driemaal hoezee terug. En diezelfde avond heb ik mijn plan om timmerman te worden in de ijskas gezet. Ik werd burgemeester. Een paar jaar later raakte diezelfde burgemeester in opspraak. Hij gaf een feest, maar zijn gasten hadden verkeerd geparkeerd. en Hij beende woedend naar buiten om de parkeerbonden te verscheuren. Toen de politie hem aansprak, bleek hij iets te diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en moest de nacht zijn roes uitslapen... in het politiebureau waar hij zelf de scepter over zwaaide. Maar mijn achting voor de burgemeester nam door het incident niet af. want Ik had inmiddels besloten later Bruce Springsteen te worden... En in de wereld van rock en roll vloog er ook wel eens iemand uit de bocht. Goedenacht en welkom in Casa Luna. Vandaag werd de winnaar bekendgemaakt van de SC-wedstrijd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En de opdracht was een vergezicht te schetsen van onze gemeente in 2025. En de winnaar is zojuist bij ons aangeschoven. De burgemeester van Goes, René Verhulst, welkom. Dankjewel. We hebben afgesproken elkaar te tutwailleren. Um, ben jij. Je altijd bewust in Goes van je burgemeesterschap? Nou, bijna altijd wel, om het eerlijk uh, te zeggen. Ja, je hebt toch ook een uh, voorbeeldfunctie. Je gooit nooit een kauwgompje op de grond? Uh, of in flissing? Nee, ik rijd niet door rood. Ja, zeg nooit, nooit natuurlijk. Maar ja. ik probeer er altijd op te letten, ja. En als je de, de stadsgrenzen voorbij bent... Ja, dat maakt geen verschil. Nee? nee, ik ben nu afgericht dat ik dat ook buiten niet doe. Je bent foutloos geworden. <laughs> ja, nou, ja. Dat durf ik niet te zeggen. Wat wilde jij vroeger laten worden? Ik wilde vroeger altijd uh, kapitein op een zeeschip worden. Ja, dat is wat anders geworden. Ja. Nooit in de buurt van de zee gekomen? Nou ja, ik woon vlak in de buurt van de zee. Uh, Kijk uit. Ik zwem ja. graag, uh, vaar ook wel eens, maar uh, nooit kapitein op een zeeschip. Kapitein van de stad? Ja, ja zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. ja. Um, je, hebt een, je hebt een de wedstrijd gewonnen, daar gaan we zo uitgebreid op terugkomen, um, en je eindigt dat essay um, met dat er over in 2025 nog steeds een 60 jarig huwelijk wordt gevierd. Is dat iets bijzonders? Heb je dat al meegemaakt? Ja, anderhalf jaar dat je burgemeester ja, bent. Ja, verschillende malen al, en ook als wethouder in Utrecht uh, destijds, dat je op bezoek gaat bij een 60 of een 65-jarig huwelijk of een 100 jarige en daar eindig ik inderdaad het verhaal mee. Omdat ik denk dat er de komende jaren heel wat gaat gebeuren in het bestuur. Ja. Maar dat we in 2025 weer bij de situatie van nu zijn. De bekende slinger. Ja. En zijn, dat, zijn het plichtplegingen? Of, of is het, zijn het de krent in de pap, dat soort? Ja, ik vind het laatste. Ja. Uh, altijd een verhaal. Uh, er is altijd uh, iets als je hoort, uh, hoe, mensen, hoe mensen moeite hebben gehad om huisvesting te vinden na de oorlog mm -hmm. met inwonende, tantes en zo. En wat ze hebben moeten doen. En voor het werk en kinderen en ja, hoe ze het leven opgebouwd hebben. Ik, was, ik ben soms wel eens ontroerd als ik zie ja, wat mensen gedaan hebben. Uh, kan je een de... voorbeeld geven in Goes, waar je onlangs bent geweest? Nou, ja, ik, ik kwam bij, bij mensen inderdaad, was een van de eerste in Wolvaartstijk. Dat mm -hmm. hoort ook bij, uh, bij Goes. Nou, oude mensen. Uh, ...woonden nog in hun huisje bij uh, de kerk... ...waar ze waren gaan wonen toen ze jong waren. had nog een vrouw gewoond, daar moesten ze voor zorgen. Uh, de man was fruitteler uh, geweest. Ja, dat is wel de generatie die, het, die, het, die ons gemaakt uh, heeft... ...die het allemaal gedaan uh, heeft. dus altijd keihard gewerkt. En dan nog in hetzelfde huis. En, en gelukkig hoor. En de man die was uh, uh, ja, erg, uh, erg ziek... ...en kon ook eigenlijk niet meer van zijn bed uh, af... En toen zei zijn ze, vrouw, 60 jaar getrouwd en ze waren diep in de tachtig... maar ik heb mijn bed nu hier gezet, want ik wil naast hem blijven slapen. Dat vond ik echt ontroerend. Ja. En hoe kom je daar binnen in zo'n huis? Is het voor hun iets bijzonders dat de burgemeester langs komt? Ja, de meesten wel. En er zijn er kinderen en die vinden dat gezellig. En koffie en een foto en een praatje. Sommigen zijn ook heel zenuwachtig, dat zeggen ze dan ook heel eerlijk... Maar ik heb ook wel eens een mevrouw gehad die zei van... Uh, ja, mijn man en mijn dochter wilden graag dat u kwam. Voor mij was het niet nodig geweest. <laughs> ja. Nou, ik zeg, ja, ik ben er nu toch. Maar er moet ook iets vreemds aan zitten... dat je op een gegeven moment zo'n ketting om je nek hebt... en dat mensen anders naar je gaan kijken als je daar binnen loopt. Dat ze zenuwachtig zijn. En Je was natuurlijk ook heel lang geen burgemeester. Is dat, is dat, iets, is dat iets raars? Of is ja, dat... ik denk, het is, maar, het is maar hoe je jezelf gedraagt. Als je mm. daar natuurlijk binnen paradeert en zegt van... ja, ik kom hier en zo en hoe gaat het met u? Ja. Maar als je gewoon informeel en je gewoon jezelf bent... en, en je maakt een praatje, dan ontdooit alles meteen. Snel. En dan, ja. dan, dan hoor je ook hele leuke dingen. Ja. Vannacht de gast in Casaluna René Verhulst, 51 jaar oud. Uh, bestuursfuncties gehad, diverse bestuursfuncties. Onder andere bij Nijenrode, de Universiteit van Amsterdam... Hij is gemeenteraadslid geweest in Utrecht voor het CDA... en sinds anderhalf jaar burgemeester van Goes. En daarnaast is hij ook schrijver. Hij heeft uh, vier boeken uitgegeven... waarin het, zijn alter ego Barend Joze de hoofdrol speelt... en we een inkijkje krijgen in de Utrechtse gemeentepolitiek. En daarnaast ook nog eens een aantal jeugdboeken. Bestuurder en schrijver. En dan komt er een essaywedstrijd voor, um, voor bestuurders... Dat is, wel, dat is wel ideaal. Nou, iedereen kon uh, meedoen, ja. medewerkers ook. Ja, ja. Want wat voor wedstrijd was het precies? 100-jarig bestaan van de VNG uh, vandaag. Schrijfwedstrijd, de gemeente in 2025. Hoe ziet het er dan uh, uit? En deelname stond open voor de lezers van uh, VNG Magazine. Dus niet alleen burgemeesters en nee. wethouders? Nee, nee. Okay. Wij hadden ook mee kunnen doen als we lid waren geweest van dat... Ja, ja maar daar hebben ook de medewerkers ja. gewoon uh, geschreven. Oké. Okay. Um, en de eerste prijs voor René Verhulst. Um, maar wij hebben zelfs de luxe dat wij ook de tweede en derde prijswinnaars uh, live aan de telefoon hebben hangen. Zodat we een ietsje bredere kijk kunnen krijgen. naar nou, nou wie de jury nou hebben uitgekozen. hoe het beeld van 2025 van de Nederlandse gemeente eruit moet zien. Is even kijken. volgens mij hebben wij als eerste aan de lijn Erlijne Cox-Brookman. goedenavond. Gefeliciteerd met uw prijs. Dank u wel. Dank u wel. Ik lees hier dat u coördinator Cluster Welzijn, Zorg, Onderwijs bent bij de gemeente Zundert. Dat klopt, ja. Is dat ook iets waar, wat je vroeger denkt, ik wil dat worden? Nee, uh, niet echt. Ik wilde vroeger altijd dierenarts worden, dus oh. uh, dat is ook iets heel anders. Ja, maar u heeft in ieder geval een enorm cluster in Zundert onder u. Ja. In het kort, kunt u schetsen hoe, um, hoe u 2025 voor u zag in dat essay? Ja, ik, in mijn essay beschrijf ik een ja, in Nederland waarin de gemeenten en de provincies eigenlijk opgeheven zijn. En buurten zelf besturen, voeren. En dat kan doordat er vanuit de ICT allerlei vooruitgangen is geboekt. Waardoor mensen eigenlijk via directe democratie hun eigen zaken kunnen regelen. En alleen de hele zware technische zaken worden nog op een hoger niveau uitgevochten. En, en dus eigenlijk allerlei kleine koninkrijkjes waar de mensen zelf kunnen beslissen. Ja, precies. Ja, ik heb uh, geschat tussen de 500 en 2500 uh, inwoners per buurt... die uh, zichzelf kunnen besturen. En is dat ingegeven door het werk wat u zelf doet? Uh, dat is mede ingegeven door een trend die we nu uh, zien uh, ja, binnen het welzijnswerk... waarin we steeds meer wijkgericht gaan werken... Mm -hmm. en waarbij we ook steeds meer uh, inwoners zelf uh, laten beslissen... wat het beste is voor hun wijk. En uh, hoe we dat als gemeente kunnen ondersteunen. Want hoeveel inwoners heeft Zundert bijvoorbeeld? Zunnet heeft ongeveer 21.000 inwoners. Dus dat zou dan moeten worden opgedeeld in, laten we zeggen, 100 kleine bestuurtjes? Uh, nou, ietsje, ietsje minder, maar uh, het zijn inderdaad wat aardig wat uh, kleine bestuurtjes worden dat, ja. Ja, ja. Um, en, en, wat is het, um, en waarom denkt u nou dat dat de manier is um, om problemen die we nu hebben wel te kunnen oplossen? Ik denk dat uh, de overheid in het algemeen wat meer vertrouwen zou mogen hebben in de burgers. Dat die heel veel problemen zelf kunnen oplossen. Dat is mm -hmm. ook een trend die op dit moment uh, gaande is. En ik denk dat uh, de overheid zich met name moet beperken tot de uh, zaken die ja, technisch zo ingewikkeld zijn... Uh, dat de burgers dat niet zelf kunnen doen. Dat er duidelijk een uh, splitsing in moet komen. Ja. Power to the people heet het, Inderdaad, toch? Inderdaad, ja. Ja. ja. Heeft u nog een prijs gekregen, iets tastbaars? Uh, een hele mooie zeefdruk van een tekening uh, die uh, gemaakt is en uh, geïnspireerd is op mijn uh, essay. Ja. En uh, een mooie pen en boekenbonnen, dus die worden goed uh, besteed. Dus, dus u bent gelukkig teruggekeerd naar Zundert? Zeker weten, ja. Oké, okay. Nou, in ieder geval dank dat u even uh, ons op dit uur aan de telefoon wilde, wilde toelichten uh, van uw plannen. En uh, ik wens u morgen een, een goede dag als coördinator Cluster Welzijn, Zorg en Onderwijs heel erg bedankt. Oké, okay, fijne nacht. Dag. Dan hebben we ook aan de telefoon, um, volgens mij is dat een duo, maar ik weet niet of ze allebei aan de lijn zijn. Ja, nee, de helft van de de het duo. Of ja, Petra Habets, zeg ik dat goed? Ja, Habets. Habets, um, uit Rotterdam? Uh, nee, uh, Lex van Man uh, werkt bij de gemeente Rotterdam. U bent wel Lex... allebei aan de lijn, begrijp ik. Ja. Ah, kijk, Lex van Eindhoven en Petra Habets. Um, jullie hebben ook een essay geschreven. Klopt. Verlos ons van de Kafkaiaanse terreur. Ja, wij uh, laten de VNG in 2025 een brief namens alle leden naar de Europese Commissie sturen. Ja. met het verzoek om in te grijpen in de bureaucratie op Rijksniveau. Uh -huh. En we hebben dat opgeschreven als opheffing van alle nationale structuren die uh, besluiten uitvaardigen met gevolgen voor gemeenten. Dus u gaat eigenlijk nog een stapje verder dan uh, Erlijne Cox uitzundert. We, we, we, los, we heffen niet alleen de gemeente of het landelijk bestuur op... maar we heffen de landen helemaal op. Nou, niet het land uh, als geheel, uh -huh. maar we zien dus nu een tendens, en dat is al jaren aan de gang, dat er heel veel taken van het Rijk naar gemeenten gaan en anderzijds dat Europa heel veel uh, groeit qua invloed op het dagelijkse leven van de Europeanen. Uh -huh. Dus als je nu een paspoort uh, wilt uh, krijgen en je hebt kinderen bijgeschreven op je paspoort, dan is het Europa dat uitvaardigt van, goh, die kinderen mogen niet meer op het paspoort van de ouders uh, uh, staan. Uh -huh. En dat ...dat soort uh, dingen bepaalt dat de nationale rol vrij sterk uitgerold wordt. En als je dan een stukje verder kijkt, heel veel regelgeving wordt ook Europees getoetst. En als je dat, dat een aantal jaren doortrekt, dan heeft die nationale overheid niet meer, veel meer te zeggen... ...dan een sausje leggen over uh, uh, Europese regelgeving. En een sausje is eigenlijk finesse. Ja. Want als je al een club hebt die goede regels uitvaart, laten we zeggen, ondanks dat er best wel weerstand is op dit moment, maar dat Europa dat is, mm -hmm. dan voegt het Rijk dan op dat moment niet meer zoveel toe. Dat is het niveau wat wij aan de orde stellen. Ja, ja. en maar waar ligt dan uiteindelijk de, de echte macht in jullie plan om de beslissingen te maken? Ligt dat? Ligt... Ja, eigenlijk op twee niveaus. Je ja. hebt enerzijds uh, zeg maar de hoofdlijnen zouden dan eigenlijk uit Europa komen. Ja. Um, maar je hebt altijd wel een club nodig, een overheid die het, ja, ik zal maar zeggen, het uitvoering doet, het gewoon praktisch maakt. En dat zou dan echt lokaal zijn, de gemeente. Ja. Nou, jullie, jullie plan was in ieder geval bijzonder genoeg om de zilveren medaille op te strijken. En hoe was het om samen ja. iets te schrijven? Ja, dat is uh, enerzijds leuk en anderzijds ook wel weer, uh, ja, dat roept natuurlijk ook af en toe weer de frictie op. Hè, van, uh, heeft wat, het, wat, heeft dat wel het voor echtelijke twisten gezorgd? Ja, maar de vrolijkheid overheerst zeker nu. Ja, ja. uiteindelijk is het, het waard geweest nu de prijs binnen is. Exact. Oké. Okay. Gefeliciteerd en ik wens ook jullie een fijne nacht. Dank voor de toelichting. Graag ja, gedaan. Oké, okay, dag. Dag, dag. dag. En dan gaan we hier nu terug uh, naar de studio. Um, naar René Verhuls, die de eerste prijs heeft gewonnen. Ik ga het juryrapport een stukje uit voorlezen, want dat was... Heel erg lovend. René Verhulst verwerkt een doordachte visie in een spannend verhaal. Perfect geconstrueerd en geschreven in een sublieme stijl. Hij brengt meer lagen aan in zijn stuk. Hij geeft de lezer via zijn persoonlijke geschiedenis... een treffend beeld van de omwentelingen in het lokaal bestuur... in de periode 2000-2025. En grijpt zelfs terug op de Gouden Eeuw. De geschiedenis blijkt zich te herhalen. De auteur slaagt er in historische momenten op organische wijze... en in beeldende taal met elkaar te verbinden. Nou zeg. Zo had ik het zelf niet op kunnen schrijven. Dat is wel werkelijk een enorme lofrede. Dat maakt ons natuurlijk erg nieuwsgierig. Um, 800, 900 woorden waren er om de situatie in 2025 te schetsen. Is het, is het te doen om daar een soort samenvatting van te geven? Ja, nou ja, het, het zal ik doen. Um... Ik heb het geromantiseerd hè, in de figuur van Barend joze die op het stadhuis in uh, Utrecht, Nedersticht heet het dan in mijn boeken... en ook in dit uh, verhaal, staat en, en, en terugdenkt aan wat er gebeurd uh, is. Hij staat allereerst op zijn oude kamer, waar hij ooit als wethouder heeft uh, gezeten... en geeft nog eens eventjes uh, aan dat hij daar altijd een enorm schilderij had uh, hangen... van Cornelis Droogsloot met een marktafereel... Uh, waar je kakzalvers, bedelaars, uh, alles op zag. Wat hij ook altijd bij gesprekken, dat tableau... plaatste die altijd het gesprek in de context... van wat er op dat schilderij uh, gebeurde. Maar toen uh, Barit Joost Jassen vertrok in Utrecht... en hij een maand later terugkwam op die kamer waar de opvolger zat... toen hing daar geen schilderij meer, maar de stadsplattegrond... Nou, een misdaad bijna natuurlijk... om zo'n schilderij te vervangen door notabene de stadsplattegrond. De zeefdruk die ik heb gekregen was ook heel leuk. Dat was dat schilderij met de stadsplattegrond uh, erover. Oh, wat goed, ja. Dus er is gewoon een element dat Barit Josias ook is... iemand, iemand is die nadenkt over, ja. over al, allerlei zaken. En dan uh, zegt hij van ja, economische crisis in uh, 2012... Uh, en dat ging heel snel de verrotte uh, financiële sector... de slinkende uh, pensioenen, uh, de corruptie... maar vooral de cybercriminaliteit. Uh, en uh, men had het helemaal gehad met de politiek. Men vond niet dat de politiek de juiste maatregelen uh, nam. Uh, er kwamen verkiezingen. Het was allemaal versplinterd. Er werden geen beslissingen genomen. Wat ging de politiek doen? Niet de economische crisis te lijf, wat moest... maar ging zichzelf te lijf. Dus onder druk nemen we onszelf maar op de schop. Schaf maar af, we doen dit niet meer, we doen dat niet meer. Er kwamen bestuursraden met een president uh, en alles. Nou, dat waren vaak marionetten van economische uh, belangen. Dat werkte toch uiteindelijk ook niet. Want even later ging de gezondheidszorg en het onderwijs uh, onderuit. Want dat was allemaal niet interessant genoeg om daar aandacht uh, aan uh, te besteden. En toen dachten we, het moet toch allemaal maar weer kleiner. En we gaan weer naar gemeenten toe. Uh -huh. En er komen weer provincies. Want die hebben ooit ook aan de glorie van Nederland uh, bijgedragen. Er werd een Elfstedentocht uh, verreden. Koning Willem IV kwam terug uit uh, Argentinië. Waar hij in 2015 naartoe was gegaan. Yeah. Toen hij tot symbool was uh, verklaard. Uh -huh. Nederlands elftal werd wereldkampioen. Kijk. En bovenal in 2028 de Olympische Spelen in Nederland. Utrecht ook van geprofiteerd. Hele centrumplan afgekomen. Mede door die Olympische Spelen. En we waren eigenlijk weer terug bij de situatie van 2009, 2010. En ik, ik denk ook dat het zo zal gaan. En is de, want je schetst hè, een soort bestuurlijke nou ja, rampspoed in de jaren daartussen. Laten we zeggen zo rond 2015, 2020. Is dat een soort poëtische overdrijving of, of denk je echt dat het die kant op gaat? Ja, ik denk dat de kans groot is, ook in september bij de verkiezingen, dat je een versplintering eh, krijgt. Dat er heel lang gepraat wordt, dat er een kabinet of een coalitie komt van meerdere partijen, die gaan wat doen. Maar daar zitten natuurlijk hele moeilijke beslissingen in... en de oppositie roept, ja, dat kan helemaal niet. Mm -hmm. Dus weer verkiezingen en mensen stemmen op de partijen die roepen... dat kan niet uh, natuurlijk. Dus er gebeurt gewoon twee, drie jaar niks. En dan krijg je, dat zit ook in het verhaal... in mijn beleving, een zakenkabinet zoals Italië bijvoorbeeld met Monti, hè, na Berlusconi... nu uh, de, de scherven aan elkaar uh, lijmt, wat helemaal gedepolitiseerd is... en wat wel de juiste maatregelen kan nemen. En in mijn beleving zou je meteen al voor een zakenkabinet moeten kiezen... in de situatie waar we nu zitten. Haal het allemaal uit de politiek, dit. Want je bent CDA-man. Als je dit op het congres zegt... wordt dat je een dank afgenomen? Nou, ik, het is wel enigszins de CDA-lijn van doe het samen, neem verantwoordelijkheid. We moeten beslissingen eh, maar nemen, je niet je voor essay, weglopen. Wat je in je essay beschrijft is dat we eigenlijk die politieke partijen... Eens even aan de kant moeten zetten, pragmatische, slimme wetenschappers en, en, en zakenmannen... en, en die het boel, de boel eigenlijk zonder de politiek gaan regelen. Nou, ik zeg, dat, dat kan ook doorslaan, hè. dat mm -hmm. beschrijf ik ook. Hè. Dan krijg je allerlei economische belangen die prevaleren. Als een bestuur geen ziel meer heeft, dan werkt het ook niet. Ja. Dat heb je gezien met de banken, wat er dan uh, gebeurt. Nee, ik zeg, laat er nu gewoon een politiek zakenkabinet uh, komen. Zet daar mensen in die niet diepgaand politiek bezig zijn... en elkaar bestrijden, maar de problemen te lijf gaan. En niet elkaar. En heb je een aantal, heb je, kan je wat namen noemen die dat zouden kunnen? Ja, kijk, ik, ik, mensen als uh, Rinoi Kan. Uh -huh. uh, Mensen als Winsemius, me uh, uh, Wijvels, allemaal al wat ouder. Hè? Maar dat profiel hebben wel een politieke achtergrond, maar worden niet meteen geassocieerd met... nou, die is VVD'er en die is d er uh -huh. die hebben overzicht en dan depolitiseer je. Als ik nu zie dat men elkaar te lijf gaat, al wordt Roemer of Tovik, Dibi of weet ik het wie premier... ja, ze willen het allemaal worden, uh, geloof ik, die kunnen het ook niet oplossen, hoor. Waarom gebeurt het eigenlijk niet, zo'n uh, gedepolitiseerd zakenkabinet? Omdat, denk ik, de problemen nog niet als groot genoeg worden ervaren. Dus het is gewoon nog niet urgent? Nee, er nee, wordt nu campagne gevoerd op allerlei uh, thema's... en over de rug van de mensen die de problemen hebben. Ze dus moeten eigenlijk een paar jaar wachten... tot we net zo diep in de ellende zitten als jouw essay voorspeld. Uh, ja, ja, maar ik hoop dat dat niet nodig is. Je zou ja. het nu al kunnen doen, maar ja. er is ook geen... Als iedereen luistert nu... Ja, of, je moet, of er moet echt leiderschap zijn hè? van ja. iemand die zegt van ja, we moeten het anders uh, doen. En die is er in de huidige generatie politici niet. Ja. Um, je haalt ook veel de geschiedenis aan uh, in je essay. Fouten die we eigenlijk al een keer eerder gemaakt hebben. Of dingen die herhalen, patronen die terugkomen. Ja, nou ja, geschiedenis is vaak een slinger. Mm -hmm. uh, dat zie je. Het, het gaat slecht. Uh, en dan gaan we niet het probleem te lijf, maar iets anders. En als we dat iets anders kwijt zijn, dan komen we erachter dat dat toch wel waardevol uh, was. En het probleem wat we eigenlijk uh, hadden willen oplossen, bestaat nog steeds. Nou, dan ja. halen we dat maar weer terug, dat iets anders. En dan gaan we pas het probleem oplossen. Of het is misschien door zichzelf opgelost. Hè, soms, er wordt ook wel eens gezegd: uh, de politiek kan maar het beste met reces gaan. Dan gaat het het beste uh, soms. Want de politiek is ook in staat om problemen zelf te maken en uit te vergroten, natuurlijk. Ja, maar um, als je kijkt naar. He, wat je beschrijft, het uiteindelijk het beeld wat je in 2025... toch een beetje glorieus aan de horizon laat verschijnen... is het beeld ja, wat er al was. Bijna een soort modus en klomp idee met een Elfstedentocht... en een voetbalhelftal en een koning die terugkomt uit wallingschap. Dat, dat was proza, <lacht> ja. Dat was proza. Maar dat was niet een, een, een sexy, modern vooruitzicht wat je ons voorschot Nee, maar je kleurt dat in. En ook het Nederlands elftal wordt wereldkampioen om even aan te geven... Als we... Als het goed gaat, dan zijn we met z'n allen ineens Nederlander. En dan zitten we naar de televisie te kijken en dan juichen we. En als we moeten praten over wel of niet Europa... Ja. en wel of niet dit of dat, dan hebben we dertig meningen. En dan bestrijden we elkaar. Ja, ik denk dat je toch moet proberen in de situatie waar je nu zit... waar je gewoon een aantal problemen hebt, waar je wat mee moet doen... dat iedereen wat water in de wijn moet doen. Maar zodra een politicus zegt van ja, dat is waardeloos... en dat is dit en dat is dat, dan kom je niet tot besluiten. Hier gaan we op terugkomen. We gaan, um, we gaan even um, luisteren naar muziek die je hebt meegenomen. Je bent in Zeeland geboren, nu teruggekeerd. Als burgemeester. Ja. En we gaan naar Zeeuwse muziek luisteren. Oké. Okay. We got a supermarket and a church. For anyone who's got the urge. There's a night and a school. It's a devil and a god But more important, there's a bar We've got neighbors with new cars Brand new cars Here in my, my town My little town My little town My town, this is my town This is my town My little town My little town My town, this is my town U luisterde naar My Town van Raccoon. Meegenomen door de burgemeester van Goes, René Verhulst. En My Town gaat over Goes ook nog daadwerkelijk. René um, Verhulst is hier te gast omdat hij winnaar is van een essaywedstrijd... die de Vereniging van Nederlands Gemeente heeft uitgeschreven... om een vergezicht te schetsen van hoe onze gemeente er in 2025 uit zouden moeten zien. Um, daar gaan we over doorpraten... Um, ondertussen kunt u, als u dat wil... zich abonneren op onze nieuwsbrief. Ga dan naar radio1.nl. We zijn ook actief op Twitter en Facebook. Dus u kunt ons, terwijl u luistert... op allerlei andere manieren ook in de gaten houden. Um, we gaan zo terug naar, um, naar 2025 in de gemeente. Um, je hebt waarschijnlijk niet alleen die wedstrijd gewonnen... omdat je um, een idee hebt over hoe de gemeente eruit moet zien. Maar je bent ook naast je bestuurswerkschrijver. Je hebt een aantal boeken uitgegeven. Uh, het alter ego Barend Josias, wat je ook opvoert in, in je winnende essay... Um, is, is de hoofd, het hoofdpersonage van vier boeken die je hebt geschreven... En, en waar we een inkijkje krijgen in de Utrechtse gemeentepolitiek... waar je wethouder was. Viel dat goed bij jouw collega's? Over het algemeen wel. Maar er waren er ook die sommige dingen niet zo leuk uh, vonden... Ik had daar wel rekening mee gehouden natuurlijk. Ja. Uh, iedereen kwam er een keer goed en slecht vanaf. En ja. ik heb ook mezelf niet, uh, niet gespaard. Oké. Okay. Um, en, en was dat een min of meer verslag van wat je meemaakt? Of is, is, is het zwaar gedramatiseerd? En waar kwamen er complottheorieën aan het licht... Die, we eigenlijk niet, die er eigenlijk niet waren? Maar ja, ik had uh, fictie en non-fictie door elkaar uh, gedaan. Mm -hmm. En dan had ik ook nog vaak een complot erin gevlochten En dat had ik volledig bedacht. Ja. Daarvan zeiden de meeste uh, lezers... Uh, had dat maar achterwege uh, gelaten. Dat is leuk. Maar ja, ik had het soms nodig om het... Uh, met name de fictie wat uh, aan te dikken. Maar hadden de lezers genoeg aan een verslag van de dagelijkse gang van zaken? Ja, ik vond, uh, kijk, als mensen tegen je zeggen, ik heb het in één keer uitgelezen. Dat is natuurlijk het beste compliment wat je kan krijgen als uh, schrijver. En ja, ik vond het zelf wat, uh, ik kan er niet aan tippen, maar vond het zelf wel wat vergelijkbaar met het bureau van Voskel. Hè? Dus gedetailleerd ja, ja. verslag van vergaderingen. En zeker eh, mensen die daarbij betrokken zijn, ja, die vinden dat leuk om, uh, om te lezen. En je kan het ook los van Utrecht uh, lezen. Als, ja, zo wordt dus een stad bestuurd en zo, zo gaat dat allemaal achter de schermen. En, en heeft de behoefte om het op te schrijven en het wat te dramatiseren... en wat fictie erbij te halen te maken met dat het dagelijks leven soms niet spannend genoeg is? <lacht> Ja, ik weet het niet, volgens mij uh, had en heb ik wel een redelijk spannend uh, leven. Maar ik vind het ook wel leuk om iets op te schrijven... En dan van een afstandje nog eens te kijken, ook, uh, ook naar jezelf. En ja, misschien schrijf je dan wel dingen op die je echt had willen doen. Mm -hmm. uh, maar ja, waar je nooit aan toekomt. Maar goed, nu, nu zit je de gemeenteraad van voor. Dan zit je met je wethouders, er wordt vergaderd. En, en iedereen weet, dit is niet alleen de burgemeester, dit is ook de man die... Heel goed om zich heen kan kijken en af en toe met een boek op de proppen komt, waar wij misschien in voor gaan komen. Ja, nou, kijk, ik denk dat iedereen er voordeel uh, bij heeft. Uh, dat je eens even van een afstandje uh, kijkt. Ja. Uh, dat je wat beschouwend uh, bent. En verdere plannen voor uh, boeken heb ik niet. Op dit moment? Ja, op dit moment. Je kan zomaar geïnspireerd worden. <lacht> dat uh, weet ik ook. Uh, nou ja, zo'n kort verhaal bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is in een half uur werk geweest. Maar zie ik een burgemeester aan een vergadering die af en toe even wegdroomt en waar zijn verbeelding aan de slag gaat of niet? Nou, ik heb dat wel eens ja. He? Ik probeer altijd wel ja, er iets bij te bedenken hoe iets gaat. Maar ik hou wel gewoon uh, alles, uh, alles erbij, dus ik droom niet zo snel weg. Maar ja, ik denk wel na wanneer mensen wat uh, zeggen. Ik volg de discussies ook altijd met, uh, met belangstelling. En maak je aantekeningen van incidenten die gebeuren of, of dingen die je meemaakt? Nee, nee, maar dat deed ik in de Utrechtse periode wel. Want ja, ja. Dan, had ik gewoon, dan had ik ook wel nodig om een aantal dingen te volgen. Uh, gewoon. Dan, zagen, dan zeiden ze: er staat voor heel sterk met z'n opschrijfboekjes over. Ja, op dat hebben het wel eens gehad: van schrijf je dit nou ook weer op? Uh, inderdaad. En dat was dan niet eens het geval, weet je. Ja, ja. <laughs> um, had je maar had je er eigenlijk tijd voor? Ja, die boeken naast nou, ik deed het vaak s'avonds wanneer ik terugkwam. deed het toch wel vrij snel op papier zetten. En meteen ook redelijk goed, hoor. Dus niet te veel openlaten, want anders uh -huh. kom je niet meer uit. Uh, en in vakanties uh, deed ik het dan allemaal bij elkaar. Maar daar was ik echt volle dagen mee bezig. En ik had iemand die meelas, hoor. Dus uh, dan namen we alles nog eens uh, door. En die keek ook naar, naar redactie en, uh, en alles. En dan praten we er nog eens over. Dus uh, el ja. elke bladzijde... Ja, dat, uh, ik reken per bladzijde moet je toch wel twee uur werk uh, rekenen. Ben je naast schrijver ook lezer? Ja. ja. Wat ja. lees je nu? Uh, ik lees nu uh, Umberto Eco. Het eiland van de vorige dag. Uh, okay. ja, dat heb ik ooit eens weggelegd. Ja. Uh, Buiten gewoon ingewikkeld uh, verhaal. Maar toen las ik de begraafplaats van Praag. Van Eco. Zijn uh -huh. laatste uh, boek. En toen heb ik dit maar weer eens uh, gepakt. En uh, ja, het, is, het blijft ingewikkeld. Maar ik vind het wel heel mooi om te lezen. Um, ook, ook iemand die kan schrijven tussen fictie en non-fictie, of in ieder geval die... Ja, ik, ik vind dat geweldig. Ik denk, wanneer, wanneer ik het lees, dat ik het niet eens allemaal begrijp... wat voor ja. lagen hij in de boeken heeft, ja. uh, heeft aangebracht. Maar er zit natuurlijk een enorme kennis uh, achter. En die personages, uh, zoals hij die beschrijft, die zie je echt, uh, echt voor je. En in het genre wat je, wat je eigenlijk zelf schrijft... dus een, een bijna soort fictief realisme van, je, van de politieke wereld... is dat ook een, een genre waar je veel leest of, of, of verslindt? Nee, ik vind ah, die dagboeken van politici... niet zo verschrikkelijk uh, interessant. Ik, ik heb wel de biografieën van, uh, van Den Uil en van Acht en van Aantjes uh, ja. gelezen. Dat vind ik wel interessant. Want we hebben eigenlijk niet zoals de Amerikanen en, en de Engelsen hebben... of uh, die hele cultuur dat politici snel... relatief snel na hun carrière een soort openheid van zaken... in autobiografieën ge geven. Nee, als je in Frankrijk in een boekwinkel loopt... Ja, zie je daar zulke ja. pillen... Ja. Uh, liggen van politici die ik niet eens uh, ken, maar die toch in 300 bladzijden een uh, regeringsperiode ja. hebben beschreven. Nee, dat. dat, dat is dat het is belangrijk al... om dat te doen? Om, om eigenlijk een soort relatief snel openheid van zaken uh, ik te creëren? Meer voor henzelf eigenlijk dan, ja? dan, voor, uh, niet dan voor de, dan voor de, de, de democratie. En voor de democratie ook, ja. ja. ja. ja. We gaan terug naar de gemeente. Um, wat ons opviel in de, de, de drie winnende essays, is dat er wel vanuit een verschillende invalshoek wordt. Uh, een pleidooi wordt gehouden voor schaalverkleining. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat het een beetje flauw is... dat alle gemeenten zeggen, Den Haag mag zich er niet mee bemoeien... laat het onszelf maar doen. Maar er moet meer aan de hand zijn dat, dat daar nu zo op gehamerd wordt. Ja, ja dat is de aloude kloof tussen burger en politiek. Uh -huh. Daar zeg ik allereerst van, daar kan ook gewoon de burger zelf wat aan doen. Want die roept ook maar al te vaak, ze doen maar wat. En die komt ook niet, of die zegt ook niks... Maar die kan wel stemmen uh, natuurlijk, maar die kan ook zelf wat proberen uh, te doen. Maar dat zie je steeds minder uh, gebeuren, omdat mensen het gewoon ook druk hebben en andere bezigheden uh, hebben. Dus probeer je als politiek om die kloof te dichten om naar de burger toe van het interessant uh, te maken. In Utrecht heb ik ook gezien in 2000, uh, toen, uh, na de verkiezingen, kwam Leefbaar Utrecht met het idee van wijkraden. Geen deelgemeenten, maar wijkraden. Mm -hmm. Per wijk, twaalf meen ik in, uh, in Utrecht. Wijkraden, waar we dan de problematiek van de wijken bespreken. Dan gaat het niet over het verkeer, want dat gaat over de hele stad. Maar dan gaat het wel over, nou ja, uh, uh, spe speelplaatsen. Het schoonhouden ook van, uh, van de wijk. Het groen. Nou, echt wijk uh, aangelegen. En wie zit in die wijkraden? Bewoners. Bewoners. Hoe komen ze in zo'n raad? Ja, nou, die konden zich toen opgeven. Uh, en uh, het was zo dat uh, in sommige wijken zich veel meer mensen opgaven... Dan, uh, dan geplaatst konden worden. Nou, met elkaar proberen uit te maken om daar uh, op, uit, uh, op uit te komen. En iedere wethouder had dan een wijk... of meerdere wijken onder zijn of haar hoede. Ja, ja. de wijkwethouder. En wat waren de bevoegdheden van die wijkraden? Die uh, kregen een budget en die konden met plannen komen, initiatieven nemen. Uh, en dat ging echt van meer groen in de straat. Parkeervakken opheffen of parkeervakken erbij... Klinkt allemaal niet zo groot, maar het zijn wel dingen die mensen bezighouden natuurlijk. Ja, maar het en, zal nog een effect hebben. Het zal niet alleen om dat parkeervak gaat. Ja, het gaan. de betrokkenheid ja. uh, naar twee kanten. Je krijgt dingen gedaan, maar je ziet soms ook dat de politiek uh, dingen niet kan. Er wordt nu maar al, al te vaak geroepen... ja, maar, en overlast en weg met die jongens. Uh -huh. Maar als je dan het probleem bekijkt... dan zie je dat je niet van de een op de andere dag... de jongens weg kan krijgen op die uh, plek. Ik vind dat de politiek ook moet laten zien... dat afwegingen soms heel moeilijk zijn. En dat je soms ook geen of, of maar halve oplossingen hebt. Ja. Klinkt ook een beetje liberaal voor CDA, of niet? Uh, ja, nou vraag nou, niet ik wat de politiek voor u al... kan doen, maar wat u voor het land ja, kan ja, doen. Ja, ik ben nogal, dat zeg ik ook wel eens in Goes, ik ben nogal van de regels hoor. Dat wel, ja. Ja. Um, Want, kijk, het, het wordt natuurlijk vaak gezegd, ik kloof tussen burger en politiek. En het, nou, er, er wordt volgens mij sinds tuin over gepraat. Um, en je blijft toch vaak een beetje hangen in, in, in, in clichés en dooddoeners. Als je nou kijkt naar, um, nou ja, je, je zit anderhalf jaar als burgemeester in Goes... Heb je in die tijd iets kunnen veranderen? Nou ja, laten we misschien een, een voorbeeld erbij halen... waarin je iets wat een kloof was, misschien inmiddels hebt weten te dichten. Nou, ik probeer wel dingen uit te leggen. Als men zegt, uh, ja, waarom kan, kan niet dit of kan niet dat? Uh, dat vind ik ook mijn taak als burgemeester. De wethouders doen, uh, doen de politiek. Maar ik probeer ook hele kleine dingen voor elkaar te krijgen... We hebben in Goes een grote psychiatrische instelling vlakbij een spoor, uh, spoorlijn. Dat geeft wel eens problemen met mensen natuurlijk langs de spoorlijn. Uh, daar is een camera te komen, komen hangen na heel veel uh, aandringen. Waardoor je dat gewoon beter kan, uh, kan controleren. Uh, die camera dreigde weg te gaan. Want die was ergens anders uh, nodig. Uh, ja. Op een vrijdagmiddag hoorde ik dat. Ik dacht ja, wat er ook gebeurt, die camera die blijft hangen. He, het is ook niet uit te leggen aan mensen dat die camera wordt weggehaald. Want sindsdien waren er geen ongelukken meer uh, gebeurd. Ja. Dus dan doe ik alles om die camera te laten hangen. In overleg met ProRail en, en met anderen. Ja, die hangt er nog steeds. Want wat, was, wat was het idee om de camera weg te halen? Uh, die was uh, elders in het land nodig voor de strijd tegen koperdiefstal. Oké, okay, dat was, dat was een, een soort bezuinigingsmaatregel. We kunnen er niet nog een kopen, we halen die ja. uit Groeswege. Ja, ja. ja. ja. En toen? Ja, dat klinkt allemaal heel klein. Ja, toen, ja, die moet je niet weghalen, want daar hebben wij nou juist resultaat bij. En iedereen ja. wil dat hij blijft. De mensen van de psychiatrische instelling, de omwonenden. Ja. Is niet uit te leggen dat hij weggehaald wordt, nee. uh, denk ik. Dus ja, uh, als je niks had gedaan, was hij waarschijnlijk uh, weggehaald. En dan krijg je de mensen van, ja, maar hoe kan dat nou? Uh, en zie, als hij maar weg is, maar, maar eens terug te krijgen... Het is maar iets kleins, hè? maar dan laat je toch zien van... Ja, ja dus het is een soort klas gebeuren. klassiek conflict tussen de staat en de gemeente, zou je misschien kunnen ja, zeggen. Ja, bijna wel, ja. En, maar hoe is het opgelost? Hoe heb je hem gehouden, de camera? Nou, door alle registers open te trekken, ook in de publiciteit. Ja, kijk, soms moet je ook uh, wat, uh, wat gemeen uh, zijn. En te zeggen, ja, sinds de camera er hangt, uh, zijn er geen ongelukken meer uh, gebeurd. Ja. Ga je nu niet weghalen en elders hangen, ja, koop dan maar een nieuwe... Uh, en, en, en hang die dan maar in Brabant waar je hem nodig hebt. Maar in hoeverre heeft, uh, is, komt de burger dichter bij dit proces? Want dit lijkt ook op een clash tussen twee bestuurlijke lagen. Ja, dit is natuurlijk een heel concreet, uh, ja. concreet geval. Uh, waar, waar, waar we nu besluitvorming over gaan, uh, gaan hebben in de gemeenteraad van Goes... is uh, het spoortraject wat door de gemeente gaat... Uh, daar hebben we omwonenden last van trillingen. Mm -hmm. Geen geluid, maar trillingen. Daar bestaat nauwelijks regelgeving voor. En wij hebben gekeken of je een betonnen bak onder het spoor zou kunnen maken... om de trillingen minder uh, te maken. Uh, dat kan, maar dat kost meer dan 30 miljoen. Eigenlijk bijna 40 miljoen euro, die betonnen ja. bak. En dan is nog niet de helft van de trillingen opgelost. Mm. Dus nu is de afweging van, is dat... 40 miljoen waard, bijna 40 miljoen waard... om de helft van om het een probleem van trilling. op te lossen. En wij maar denken dat het zo goed gaat in, in Goes... maar heel goed staat te trillen. Nee, dat valt op zich wel okay. mee. Ik, maar ik noem nu gewoon een voorbeeld ja. hè, van... Uh, een topic in, uh, in Goes. Ja. En nu zie je de afweging met bewoners... die er omheen wonen en een belangengroep van... ja, wat nu? En de gemeenteraad gaat die afweging binnenkort. Uh, maar het maken. feit dat ze zich betrokken voelen en daadwerkelijk wat melk in uh, dus of wat komen, de melk te boeken hebben. Ze komen de schiltoon hoog. Ja, de rapporten ja. worden besproken. Uh, je, je legt het uit. Men spreekt in, in de gemeenteraad. Niettemin, zij zullen zeggen ja wat het ook kost, en al helpt het maar de helft... Uh -huh. ze denken dat het, overigens dat het voor meer helpt... maar helpt het maar de helft, leg maar aan die bak. Maar uh -huh. aan de politiek is natuurlijk de afweging van... ja, hebben wij voor dat probleem, hebben wij dat over... Ja. als het maar voor de helft oplost, zoals de onderzoeken zeggen. Okay. Maar nou, als je het aanschouwelijk maakt en je bespreekt het... krijg je meer begrip. Nou, helemaal de andere kant op, schaafvergroting. Um, tegelijkertijd zijn we deel van Europa... Het is een belangrijk gedeelte van onze e economie, drijft op Europa... De gemeente, de winnende essays zeggen: inzoomen, eh, bestuur eh, bij de burgers, bij de wijken, in de buurten. Maar tegelijkertijd eh, zijn we onderdeel van iets veel groters. Hoe kan je op, die, op deze manier besturen zonder eh, dat je de luiken sluit? En, eh, je, het is toch belangrijk om nog over de dijk te blijven kijken, lijkt me. Ja, die, die Hoe combineer naar, je dat? Nou, die hang naar het kleine, hè? ook ja. in het, uh, in het uh, essay van, uh, van Erlijn over de wijken: power to the people dat komt door die schaalvergroting en die centralisatie. Je ziet het in bedrijven ook, hè? alles uh, centraliseren. Alles centraliseren. Uh, bij de universiteit waar ik werk, ja, we doen dit centraal, we doen dat centraal. Het individu kan nauwelijks meer nee, maar, beslissingen maar, maar nemen. Maar dat begrijp ik. En dat is ook, dat is ook wat, um, wat duidelijk wordt uit die essays. Maar tegelijkertijd kunnen we niet zomaar uit Europa stappen? Want de welvaart van al die kleine buurten en wijken... komt ook omdat we verbonden zijn met iets groters. Ja. Nou, door dan, onze export en dan, door Europa. Hoe combineer je die twee? Nou, dan, Nee, je kan daar niet uit, want de maatschappij is ingewikkelder geworden. Je hangt aan elkaar, je wil ook geen grenzen meer. Je hebt die munt uh, natuurlijk. Bedrijven zijn ook concerns uh, geworden. Maar wat je dan kan doen, is klein binnen groot. Daar is bijvoorbeeld de Roosevelt Academy in Middelburg een groot voorbeeld uh, van. Je ziet dat bij meer universiteiten. En dan maken ze een kleine eenheid uh, erin. Je ziet het bij scholen ook, in het hoger onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Al die grote scholen, maak ze kleiner binnen dat grote geheel. En dat kan ook als je dat goed vormgeeft en als je goede mensen hebt die dat inhoud kunnen geven. Maar er is op dit moment een enorm anti-Europa sentiment. En iedereen wil terug naar de wijk en de buurt en zijn dialect en zijn dorp. Um, is, er, is er een manier om, om dat sentiment tegen te gaan of is dat, is dat bijna niet meer te doen? Ja, ik denk dat je... Het is heel lastig. Want uh, iedereen is bijna vergeten dat je vroeger bij de grens heel lang moest stilstaan. En dat je werd gecontroleerd. Ja. En dat er invoerrechten betaald moesten worden. En dat je uh, geld moest omwisselen. Kan je de dingen tegelijk verkopen ja. aan de burger? Ja, die, die nadelen van toen, die zijn, natuurlijk, die zijn weg. En mensen ervaren dat niet meer als nadeel. En het feit dat je nu niet meer gecontroleerd wordt, leggen zij uit. Als van, nou, iedere die kan uh, Nederland uh, binnenrijden, ja. bij wijze van spreken. Maar ik zou toch de voordelen uitleggen van het vrije verkeer... dat wij als Nederland geld verdienen... door heel veel naar Duitsland te, te exporteren. Op dit moment lukt het, het in Den Haag landen. niet zoveel mensen... om die boodschap goed uit te nee, leggen. Nee, het wordt wel iedere keer gezegd. Maar als je gewoon ziet wat er geëxporteerd wordt... als we dat niet zouden hebben en je hebt de grenzen terug... ja, dan gaat het nog veel slechter dan het nu gaat. Ja. Over schaalvergroting. Heb je de ambitie om ooit in Den Haag te belanden? Nee, Nee, nee. ik heb... Uh, ik uh, ben altijd actief geweest in de lokale politiek. In Utrecht en in hier. En hier in Goes. En daar zie je de gevolgen van je handelen. Ja, je loopt op straat. Je spreekt met uh, de mensen. Ik kan me niks leukers voorstellen. Ik ga iets over je uh, hoofd uh, naar de luisteraars zeggen. Als je het me toestaat. Dan ben ik zo bij je terug. Um... We gaan er zo even uit voor het hoorspel en na het nieuws van 1 uur is Luna terug. En dan met u luisteren aan het woord. Wat we u willen vragen is, zoals ik gehoord heb, de, de denkers van alle gemeenten hebben gezegd decentraliseren. Niet naar Den Haag, maar de gemeente moet het voor het zeggen hebben. Of sterker nog, de wijk of de buurt. We willen van u weten, bent u actief in uw wijk? Initiatieven besturen of als vrijwilliger? En wat doet u dan? Um, of wat doen andere mensen bij u in de wijk? Wat heeft u verbeterd? Of zou er iets verbeterd moeten worden? We zijn benieuwd naar uw verhalen, naar uw kleinschalige verhalen. Um, en u kunt ons bellen, 0800 1121, dat is gratis. Mailen mag ook, casaluna.ncrv.nl Genever Verhulst, burgemeester van Goes. Wat is nou het leukste? Schrijven of besturen? Uh, allebei. Dat is te makkelijk. Okay, ja, nou, oh, gaan kan ook allebei. Dit, het een sluit het ander niet, uh, niet uit. En je kan niet de hele dag schrijven. Zoals je ook niet de hele dag kan besturen eigenlijk. Nee? Nee. Komt er nog een boek aan? Toch nog ooit? Nee, ik denk het niet. Echt niet? Nee. Dus dan beperk je je tot uh, af en toe een essaywedstrijd winnen? Bijvoorbeeld, ja. <lacht> <lacht> ook leuk. Absoluut. Um, wat brengt jouw dag morgen in Goes Ja, morgen. Ik ga eerst terug naar Den Haag voor het VNG-congres ja. uh, weer... Morgen komt uh, Janke's de Jager uh, in, uh, in Goes. Op, uh, op de haringpartij in, in Goes. Ja, ik dan, loop dan niet, ontmoet ik heb niet allemaal feesten hoor. Dan, uh, dan ontmoet de staat de gemeente. Dat ja. is, dus ja, is, ja, is toch een ja, goede band ja, tussen die met, twee. Met 200 Goesenaren erbij, uh, uh, ja. denk ik. En die eten allemaal dezelfde haring. Kijk, dat is nou verbroedering. En even heel erg voor je komst. Oké. Okay. Casaluna is terug na het nieuws van 1 uur. Tot zometeen.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 Iedere avond denk ik, ik wou dat iedereen die een auto heeft, morgen dood was. En iedere ochtend moet ik weer vaststellen dat mijn wens niet in vervulling is gegaan. Ik heb dan even in mijn woede niet aan jou gedacht, Hans. Ja, nee. Nou, ik vind het maar een elitair standpunt. Elitair? Alsof de gewone man nou ineens geen autootje mag hebben nu hij er eindelijk het geld voor heeft. Maar niemand ziet toch aan me dat ik geen auto heb? En daarom mag een andere zeker ook geen hebben? Je kunt ook een oude auto hebben en alleen op kleine weggetjes rijden. En daarmee verpest je het voor de wandelaars en de fietsers. Waarom? Je bent toch zo voorbij? Dan is het weer rustig. Ja. Maarten, je nieuwe zoon is er. Maarten heeft net verkondigd dat hij tegen de techniek is. <lacht> ja. <lacht> Waar is hij? Op hun bureau. Dag, meneer van Iperen. Ah, die volkscultuur. U komt weer eens kijken. Ik blijf niet lang, maar ik dacht, kom, ik haal even een kop koffie. Je ziet er slecht uit. Dat zegt u altijd. Nee, maar zeg eens eerlijk. Je bent toch niet ziek? Hm. Dat is het licht. Nee, dat zie ik wel. Ik meen het echt. Maar u ziet er goed uit. U hebt het nou uw zin? Nog nooit zo goed gehad. Prachtig. Ga ik maar gauw een kop koffie drinken. Ik zie u nog wel. Goddank dat die man tenminste verdwenen is. Jaap, heb jij nog iets gehoord over de bevordering van de Nooier? Wat? Heb jij nog iets gehoord over de bevordering van de Nooier? Nee. Is dat die nieuwe Sony? Ja. En wat is daar nou het voordeel van? Dat ik mijn handen vrij heb. Ik wil bijvoorbeeld weten waarom de ene Zijs de andere verdrongen heeft. En als ik daar dan mee maai en ik praat met die boer... dan kan ik tegelijk opnemen. Maar is dat nou wel wetenschap, wat zo'n boer zegt? Waarom zou dat geen wetenschap zijn? Omdat het niet wetenschappelijk is. Reken mij dat het wetenschappelijk is. En wat is daar nou het voordeel van? Dat ik mijn handen vrij heb. Dat kan er toch zeker wel weer af? Weet ik weet het straks wel. Maar nou, ik hoop niet dat je is. van mij verwacht dat ik zulke dat dingen straks meenai. ook ga doen. En ik praat met die boer dan, dan tegelijk. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap om de eenvoudige reden dat wetenschap niet bestaat. Of anders geformuleerd, wetenschap is een ander woord voor vrije tijdsbesteding van overtollige intellectuelen... die gek zouden worden als ze moesten leven met de gedachte dat ze overtollig zijn. <lacht> Nog eens anders geformuleerd, wetenschap is bunk.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 dat dacht ik toch ook? Het is tenslotte uh, oral history. Of niet soms? Ik heb hier de bijgestelde versie van je rapport, die ik samen met partner aanleiding van die vergadering gemaakt heb. Zou je die eens willen doorlezen? Mhm. Mm Als je een definitie geeft van je vak, dan begin je toch niet eerst met een opschomming van alle onzin die hier in het verleden gedaan is. En dan beperk je je tot dat wat belangrijk is. Ik vind het heel verhelderend zoals het er staat. Als dit het is wat de studenten in Amsterdam over ons vak wordt voorgeschoteld, dan vrees ik dat wij binnen de korte tijd door de antropologen worden overgenomen. Ik heb jullie aantekeningen gelezen. We moeten er maar eens met z'n drieën over praten. Maar vind je ze wel goed? Natuurlijk. Ik bedoel, vind je dat we een en ander goed hebben weergegeven? Ontmoedigend goed. Hoe bedoel je? Alle scepticis is verdwenen. Eerst hebben de commissieleden het gecastreerd... En vervolgens halen jullie er nog uit wat ervan is overgebleven. Maar van mij hoef je het niet te veranderen. Je hoeft je daar toch niet iets van aan te trekken? En dan me verwijten dat ik tegen de meerderheid in mijn zin doorzet. Dat zul je mij niet horen zeggen als mijn mening maar ergens vast ligt. Goed. Ben je morgen? Ik was dat wel van plan. Dan praten we morgen. Als Mark ook kan tenminste. Ik zal het hem vragen. Hoe laat wil je dan? Na de eerste koffie? Iets anders. Ad. Luister jij ook? Wel. Ja. Ik vroeg me af of het niet aardig zou zijn om een keer met z'n zessen naar het museum te gaan. En dan daarna samen te eten. Waarom wou je dat doen? Omdat ik vind dat ze het museum moeten kennen. Dat lijkt me ook goed voor de onderlinge verhouding. Denk je dat ze dat zullen waarderen? Er zullen thuis in ieder geval wel woorden overvallen. <lacht> Waarom? Als ik met een van die meiden getrouwd was. Zou ik ze niet zonder keusheidsgordel het veld insturen? Ad bewarmen? Jij, jij hebt toch... Snijbranders bedoel je. Ad, houd toch op alsjeblieft. Ik neem aan dat dit een gevolg is van de warmte. Ongetwijfeld. Maar ik moet heel ver in mijn kindertijd teruggaan... voordat ik op zoiets sta. Nou, dan mis je toch heel wat... Vorige week nog, toen je vertelde dat je tegen die boerin had gezegd... dat je het gereedschap van haar man kwam bekijken. Heb <lacht> ik ook zo verschrikkelijk moeten lachen. Ik vond dat onweerstaanbaar komisch. <lacht> Jij hebt het toen alleen niet gemerkt. <lacht> nee, dat heb ik niet gemerkt. Ik mis heel wat, begin ik nu te geloven. Nou, reken maar. Goed, maar nu mijn voorstel. Uh, is dat wat? Ik vind een heel aardig voorstel. Wanneer? Hey, Bart. Ik dacht dat jij vandaag op de bibliotheek was. Dat ben ik ook, maar ik wilde nog even over woensdag praten. Ik Kom, even die hommel eruit zetten. Zo. Wat is het met woensdag? Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik ga toch liever niet mee. Ik geef er de voorkeur aan om die dag te werken. Maar een bezoek aan het museum is toch ook werk? Voor mij niet, want ik ben al een keer in het museum geweest... dus voor mij zou het een uitje zijn, dat vind ik niet verantwoord. Ik kom zo wat iedere maand in het museum. Dat moet jij natuurlijk weten, daar bemoei ik me niet mee... maar ik vind het niet verantwoord om daar een werkdag aan te besteden. Ik wil wel mee gaan eten, s'avonds... maar dan particulier, op mijn eigen kosten en niet in diensttijd. Ik beschouw het juist als dienst. Ik dus niet. Ik hoef voor mijn werk op het ogenblik geen bezoek aan het museum te brengen. Dus ik vind dat ik er dan ook niet met jullie naartoe kan gaan. En als ik het nu van belang vind voor de afdeling... dan kan ik daar tot mijn spijt niet in meegaan. Misschien in mijn vrije tijd, maar niet in diensttijd. En ik vind juist dat je eigen leven en het leven op het bureau... streng gescheiden moeten blijven. Dat respecteer ik zeer in je, maar dat is niet mijn standpunt... als dat inhoudt dat ik op kosten van het bureau een uitstapje moet maken. Dat hoef je niet in me te respecteren, dat is puur eigen belang. Ik voel me doodongelukkig in het gezelschap van anderen. Ik doe het alleen omdat ik het voor het bureau van belang vind. In dat geval zou ik het dus liever niet doen. En in je vrije tijd? Daar zou ik dan eerst eens over moeten denken... maar ik denk niet dat ik er een dag vakantie aan wil besteden... en woensdag heb ik in ieder geval al voor andere zaken gereserveerd. En zaterdag? Het weekend is bestemd voor mijn gezin. Nou goed, dan gaan we er ook niet. Oh, dat, dat zou ik heel vervelend vinden. Ik kan wel zeggen, als jij niet meegaat, schept dat een scheve verhouding. Ik wil dat niet. Of met z'n zes of niet. Maar dan schuif je wel alle verantwoordelijkheid op mij. Het is ook jouw verantwoordelijkheid. Nee, want dat wil ik niet. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor jullie. Jullie moeten zelf beslissen wat je verantwoord vindt. Maar je ligt toch niet in een ledig? Jij hoort erbij, jij bent net zo belangrijk als ieder ander. Als jij afhaakt, is voor de anderen de lol eraf. Zo is dat nou eenmaal. Nou, dat zou ik dan heel vervelend vinden, maar het verandert aan mijn standpunt niets. Kun je er niet nog eens over denken? Want wij zouden het ook vervelend vinden. Nee. Bart is net geweest. Hij gaat niet mee op woensdag. Heeft hij weer wat? Waarom nou weer niet? Hij vindt het onverantwoord om daar een werkdag aan te besteden. En laat hij dan een vrije dag opnemen? Dat wil hij ook niet. Dan maar zonder hem. Daar voel ik weinig voor. Waarom niet? Omdat je dan een splitsing aanbrengt in de afdeling. Dat doet hij toch? Als hij er niet bij is, verpest dat onze dag. Nou, dan maar niet. Gaat niet door woensdag. Bart vindt dat hij er geen werkdag aan kan besteden. En waarom gaan we dan niet zonder hem? Omdat het juist de bedoeling was om met z'n allen te gaan. Maar het is toch een werkbezoek? Het is toch geen personeelsuitstapje? Het is ook een personeelsuitstapje. Als het een personeelsuitstapje was, zou ik ook niet meegaan. Ik vind het alleen verantwoord als het werk is. Ik zal er al zo verdenken. Maar woensdag gaat het in ieder geval niet door. Sien vindt het alleen verantwoord als het een werkbezoek is. Natuurlijk. Dat is er net zo een. Zijn jullie bezig? We wachten op de volgende sollicitant. De vorige heeft afgehaakt. Ik heb hier nog een brief. Die lag bij Wigbold. Hij is vanmorgen in de bus gestopt. Geef maar. Hoe gaat het anders? Tot nu toe hebben we nog niks, maar het kan nog komen. Nou, succes. <totstuk> Meneer, ik las vandaag pas uw... advertentie in het Handelsblad. U vraagt daarin een documentalist. Aangezien ik het diploma van de... van de bibliotheek en documentatieschool heb... Voldoe ik aan de eisen die u... Stelt. Daarom zou ik een gesprek op prijs stellen. Joop Schenk. En? Ik zeg niets, want dan krijg ik weer de verantwoordelijkheid. Blijf mij hetzelfde. De iemand die de pest heeft aan solliciteren. Hij vindt het verdomd vernederend om zich te moeten aanbieden... en dan maar zo op de hoek van de keukentafel... en het blad dan met één ruk uitgescheurd. Vind ik wel aardig. Laten we hem oproepen. Het psychologiseren van jou dat ligt me nou helemaal niet. En bovendien schrijft hij bibliotheek zonder H en documentatie met een K. En achter bibliotheek staat geen streepje. Ja, dat zullen we moeten afleren. En ik vind ook dat een brief die na sluitingstijd binnenkomt... eigenlijk niet in behandeling moet worden genomen. Vind jij dat ook? Dat kan mij niet schelen. Dan zal ik eens kijken of hij thuis is en of hij vandaag nog komen kan. Van het bureau. Ja? We hebben een brief van u gehad op onze advertentie. Ja. Kunt u vanmiddag? Hoe laat? Half vijf? Dan heb ik vioolles. Dan wordt het lastig. Maar misschien kan ik die wel verzetten. Dat, dat kan ik wel verzetten. Goed. Graag. Tot half vijf dan. Dag meneer. Meneer Schenk is een vrouw. Dan wordt het hier wel een kippenhok als we die nemen.